3 uur. Het nos Journaal. Onno duivene de wit. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Egypte iets versoepeld. Sinds het aftreden van president Mubarak is het er rustiger geworden. Alle niet-essentiële reizen naar Egypte worden nog wel afgera afgeraden, met uitzondering van de badplaatsen aan de Rode Zee, de golf van Akaba en de golf van Suez. Nederlandse toeristen die daar naartoe gaan... wordt wel geadviseerd om waakzaam te zijn... en demonstraties en samenscholingen te mijden. Een statenlid van de SP is vanmiddag direct na zijn installatie... verder gegaan als eenmansfractie. Peter de Pachter was gevraagd voor de functie in Noord-Holland... omdat een SP-statenlid verhuisde naar een andere provincie. De Pachter was de eerstvolgende op de lijst. Hij accepteerde de baan, maar gaf pas bij zijn installatie te kennen... dat hij verder gaat als fractie de Pachter...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 De directeur van de Begrotingscommissie van het Witte Huis zegt dat de economische crisis en belastingverlagingen daarbij een belangrijke rol hebben gespeeld. We're running very deep deficits. Deficits that if we don't get them under control will cripple our country going into the future. Some of them are a result of the economic downturn. Some of them are a result of making a number of policy decisions, like cutting taxes and increasing spending without paying for it. In 2015 moet het tekort zijn teruggebracht naar zo'n 45 miljard dollar.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 Dan het weer, vooral in het Midden- en Oosten valt vanmiddag regen. Temperatuur tussen 6 graden op de Wadden en 9 graden in Limburg. Morgen vooral in de ochtend zon, in de avond wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. ANWB-verkeersinformatie. We op de A10 ring Amsterdam-West naar Zaanstad. 4 kilometer langzaam rijdend verkeer voor de Koentunnel. En de A28 Zwolle-Amersfoort. Tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort staat 2 kilometer file. De weg is daar wel weer vrij.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Gruteke. Van harte welkom bij Dit is de Dag. We zijn bij u tot half vier. En met dit half uur aandacht voor de moord vorig jaar zomer... op een groep buitenlandse oogartsen in Afghanistan. Nederlandse collega's vertellen hun verhaal. En Straks gaat publiciste Fleur Jurgens in onze dagelijkse opinierubriek... een appeltje schillen. Fleur, waar wil jij het zo over hebben? Over Orca Morgan, die een advocaat heeft toegewezen gekregen. Dat is die Orca Om... in Harderwijk, hè? Ja, die Orca die op dit moment revalideert in Harderwijk. En uh, die uh, advocaat die moet strijden voor zijn recht op vrijheid uh, van de uh, dierenbeschermers de Orca-coalitie. En ik ga dan ook uh, in debat met Wietse van der Werf... van de Orca-coalitie over dit onderwerp. Oké, okay, dat straks. Maar eerst gaan we naar het verhaal van Nederlandse hulpverleners... in Afghanistan over de moord op een groep collega-hulpverleners... vorig jaar zomer. Ja, het was in augustus 2010 even kort wereldnieuws. Acht buitenlandse oogartsen koelbloedig vermoord in Afghanistan. Het Nederlandse echtpaar Dirk en Nel Frans... waren directe collega's van deze omgebrachte hulpverleners... Dit is de dagverslaggever verslaggever Vrij zocht hen op in hun woonplaats Kabul... om terug te kijken op dit drama. En om antwoord te vinden op de vraag waarom Dirk en Nel in Afghanistan blijven. In Afghanistan zijn de lijken van acht Westerlingen en twee Afghanen gevonden. Eight foreign medics working for an international aid agency. Van de International, international Assistance, Assistance Mission, IAM. Vermoedelijk gaat het om een team van oogartsen. die voor een christelijke hulporganisatie werken. Directeur Dirk Frans van de organisatie heeft daar melding van gekregen van de lokale politie. Uh, we gaan er nu vanuit. ...dat de mensen die daar vermoord zijn, mogelijkerwijs ons team is. Dirk Frans. Dirk uh, France hier in Kabul, here's what he had to say. Dirk Frans told CNN... ...ze waren op de weg terug naar Kabul they, uh, na 2,5 weken in Nooristan. They were stopped by an armed group lined up and shot one by one. Dus we gaan ervan uit dat uh, alle mensen uh, om het leven zijn gekomen. We wisten pas echt zeker dat het ons team was... toen we de lichamen zelf geïdentificeerd hebben. De leider van het team, Tom Little, was een Amerikaanse arts... die al langer dan 30 jaar in Afghanistan werkte. Ik zeg, Tom, we werken hier al 44 jaar. Kun je geen Afghanen vinden voor dit werk? Um, en hij zegt, nou... Um... Er zijn veel Afghaanse oogartsen, maar de meeste daarvan kunnen niet zo'n zo reis maken. Over een besneeuwde bergrug van vijf kilometer hoog en in een tent slapen enzovoorts. Dus dit pionierswerk dat moeten we vooral nog steeds met buitenlanders doen. Ja, de route die we gaan, dus uh, Dirk Frans, de chauffeur en ik... die gaat afwisselend over asfalt en zandwegen... dwars door het levendige Kabul heen. Ja, we zijn op weg naar de begraafplaats... waar twee van de vermoorde hulpverleners begraven liggen. En we praten onderweg over de veiligheid. Want Overal in de stad zie je uh, bewakers met kalasnikovs. Die, die bewaken kantoren. Maar... Jullie hebben dat aan de buitenkant van jullie kantoor niet, hè? Nee, aan de buitenkant niet en ook binnen niet. Wij staan geen wapens toe, nog in onze auto's, nog op het kantoor. Uh, wij gaan ervan uit dat uh, we hier zijn voor de plaatselijke bevolking... en dat we geen partij zijn in het conflict... en daarom ook geen uh, bescherming, uh, gewapende bescherming nodig hebben. Het is een gehobbel en gebobbel. Mag ik een raampje nee, openzetten? Nou, uh, het raam mag open, maar onze instructies zijn net zo weinig... dat er geen handgranaat door kan. Dat klinkt misschien gek. Maar uh, dat is de instructie. Maar je ziet het, verder uh, reizen we gewoon door de stad. Laat ik zeggen, in 99% van de tijd kunnen wij gewoon ons werk doen. Het doorgestapt, dicht gedaan en hier is een uh, grote binnentuin, zou je kunnen zeggen. Dit is de uh, British Cemetery. Dat is de enige christelijke begraafplaats in Kabul en volgens mij in heel Afghanistan. Deze plek is, ik geloof, 150 jaar oud. Wordt onderhouden door de Engelse ambassade. We kijken over de muur heen naar huizen die hier tegen de heuvel opgebouwd zijn. Stenen huizen met platte daken. Er zijn wat kinderen aan het spelen. Als je daar naartoe kijkt, dan zie je dat daar een islamitische begraafplaats is. Een hoop aarde, zeg maar... En dan een steen erop. En wat vlaggen. Ja, dit ziet er echt anders uit. Wij vinden dit een normale begraafplaats... maar voor Afghanen is dit geen normale begraafplaats. Nee, je hebt gelijk. De opstaande stenen, persoonlijke teksten erop en nogal wat kruizen. Er liggen nogal wat christenen hier begraven, inclusief Tom Little en Dan Terry. Want waarom zijn die hier begraven? Dat zijn Amerikanen. Dat zijn Amerikanen, maar die beide mannen hebben uh, meer dan 30 jaar hier in uh, Afghanistan gewoond en gewerkt. Uh, met hun vrouwen. Ze hebben hier kinderen gekregen. Ze hebben allebei drie, de, drie dochters. Um, die zijn hier opgegroeid, die spreken Dari. Die voelen zich hier helemaal thuis. Dus dit was veel meer thuis dan wat ze hun paspoortland noemden. Amerika. Hier staan we dan bij de graven van Tom en Dan. Hier heeft dus ook de begrafenis plaatsgevonden van deze twee mannen. Hoe was dat? Ja, uh, dat was heel indrukwekkend. Uh, vooral ook omdat dit een christelijke begraafplaats is... waar eigenlijk nooit geen moslims komen. Maar op die dag waren er honderden Afghanen... die hun laatste eer kwamen bewijzen aan uh, Tom en Dan. Ja. Het uh, graf van Tom, daar staat al een steen op. Uh, de was ontworpen door uh, hun, uh, hun dochters. staat... Thomas E. Little, geboren in 1949 in Kinderhoek, New York. Vermoord, killed, staat er, 2010. Nawe badagshan. Badagshan, ja. Yep. You are so loved, staat eronder. Ja. Yep. En dan een gedicht van Bob Dylan. Ja. Yep. Let me drink from the waters where the mountain streams flood. Let the smell of wild flowers flow freely through my blood. Let me sleep in your meadows with the green grassy leaves. Let me walk down the highway with my brother in peace. Let me walk down highway with my brother in peace. Let me die in my footsteps before I go down under the ground. Tom Little en negen anderen werden vermoord op die zomerdag in augustus. Voor ons in Nederland was het niet meer dan een droevig nieuwsbericht. Maar hoe anders was het voor Nel en Dirk Frans? Dan Terry en Tom Little en Glenn Lepp, die hebben wij het beste gekend. Glenn Lepp regelde allerlei uitjes om in de bergen te gaan klimmen. En Glenn was iemand die altijd iedereen gelukkig wilde maken. Voor, voor mij waren eigenlijk alle mensen die in het team zaten uh, pioniers... Mensen die uh, tegen moeilijkheden kunnen. In hun element waren ze als ze concreet medische boden. De trip die ze deze zomer maakte was ook voor hen uniek. Want een deel van de reis bestond uit een dagenlange voettocht... over een bergrug heen van vijf kilometer hoog. Zo'n duizend bergbewoners konden worden behandeld. Voordat het hulpteam met terreinwagens begon aan de terugreis. Wat we gehoord hebben over wat er, hoe de mensen zijn vermoord... Uh, hebben we van Safiula, de, uh, de chauffeur, die het gezien heeft en overleefd heeft. In dat gebied is het bijzonder ruig. Er is niet echt een weg. En de weg die er is, die, of waar auto's over gaan, die moet verschillende keren door een rivier. Toen zijn de auto's, de een na de ander, erdoor gegaan. En toen ze aan de andere kant stonden, uh, toen zei Safiula, ging Tom met zijn beide handen in zijn zij zo staan. Zo van hè he, hè, he, het zit erop. Want toen was al het moeilijke werk voorbij, zeg maar. En terwijl ze daar stonden, werd er geschoten. En toen kwam er een groep van een man of tien met geweren aan. Toen ze als schietend eraan kwamen, hebben ze gezegd opstaan. Want ze waren allemaal op de grond gevallen. En dus toen ze gingen staan, is Tom, de leider van het team... is naar voren gestapt en hij heeft in Dari gezegd... Chigapas, wat is hier aan de hand? Tom heeft als eerste een klap met een geweer tegen zijn hoofd gekregen. Is op de grond gevallen is daarna door een van de andere mensen doodgeschoten. En de een na de ander zijn ze uh, doodgeschoten. We weten dat het een groep is die maar één bedoeling had. Dat was buitenlanders doodschieten. Ik heb vooral in eerste instantie gedacht aan de familieleden. Uh, een aantal daarvan kennen we heel goed. Anderzijds als, als directeur moet ik ook meteen denken aan de rest van ons team... We hebben ongeveer 500 Afghanen in dienst en er zijn een stuk of 50 buitenlanders die voor ons werken. En de, de belangrijkste vraag voor mij, nadat we hoorden dat zij vermoord waren, was um, wat voor consequenties heeft dit voor, dit voor de, uh, het rest van het team. Als een aanval op IAM en ons als christelijke organisatie zou zijn, ja, dan moest ik uh, misschien beslissen om iedereen uh, weg te halen. En Safiola heeft min of meer gezegd, dit was geen plaatselijke groep. Uh, dit waren mensen van uh, buiten het land. En dat heeft voor ons duidelijk gemaakt. Dit was een dermate extreem incident. Uh, als de groep daar twee weken eerder was geweest, was het niet gebeurd. Als de groep twee weken later was geweest, dan was het niet gebeurd. Het was gewoon deze specifieke tijd. We hebben zoveel voor deze mensen gebeden, voor dit team gebeden. En toch is dit gebeurd. Ik heb daar nu vrede mee. En ik geloof dat het allerbelangrijkste is dat men onze ziel niet kan doden. Wel ons lichaam, maar niet onze ziel. En ja, ik, ik ben daar doorheen gekomen en ik ben nog steeds niet bang. En ik heb het hier prima naar mijn zin in Afghanistan. En ik voel me veilig.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 om zich voor het eerst te laten inschrijven of om al te worden geopereerd. We gaan nu de operatiekamer binnen en moeten de schoenen uitdoen. Nou, dit is uh, op geen enkele manier een operatiekamer zoals je dat in Nederland zou verwachten. We lopen hier gewoon over wat oude stukken vloerbedekking heen. Kamertje in. Achter ons een, uh, is het een oliekachel? Uh, ja. To, Dr. Norula is net klaar met zijn specialisatie en hij doet in deze oogkliniek in verder ervaring. U heeft u Tom Little uh, ook persoonlijk gekend? Yes, I know. He was a very good man. Hij was echt een heel kind man. En hij was a different man. Nou, als Norula over he, Tom Little he, spreekt, dan uh, lichten zijn people. donkere ogen op. Even he paid from his pocket. Hij en zegt, uh, Little was zo begaan met de Afghanen... dat hij regelmatig een operatie uit eigen zak betaalde als de patiënt geen geld had. Hij zegt, ik durf eigenlijk niet te hopen... dat er ooit nog zo iemand in Afghanistan zal rondlopen. Uh, Afghanistan is een land waar de meeste buitenlanders en de meeste organisaties... alleen maar uh, vrijgezellen naar toesturen. sturen. IAM werkt hier al 44 jaar... Uh, wij hebben, ik weet niet, misschien wel veertig uh, kinderen in de organisatie. En dat is iets wat de Afghanen ontzettend waarderen. Want wat ze zeggen is, doordat jullie hier zijn, zelfs met je kinderen, geef je ons hoop. Nederlandse echtpaar Dirk en Nel Frans blijft dus wonen en werken in Afghanistan. De Amerikaanse president Obama reikt morgen de Medal of Freedom uit... ter ere van Tom Liddell, de leider van het omgebrachte artsenteam. team Zijn weduwe zal de hoogste Amerikaanse burgeronderscheiding in ontvangst nemen. Op onze website staan foto's en meer bij deze reportage. Dit is de dag, punt nu. How deep is the ocean? How high is the sky? How many times a day do I think of you? Ocean, Eric Clapton. Wie nee, scheelt vandaag ons appeltje? En dat is vandaag Fleur-Jurgens. Morgan, de orka, die sinds eind juni vorig jaar verzorgd wordt in het dolfinarium in Harderwijk, heeft een advocaat. Dat maakte de Orca-coalitie bekend. De Orca-coalitie eist direct de vrijlating van Morgan. Ja, Fleur, we gaan het hebben over die orca. Morgan, die een advocaat heeft gekregen. En met wie wil jij dan vervolgens dat appeltje schillen? Ja, met Wietse van der Werf van de Orca-coalitie. Um, en oh, ja, naar mijn idee uh, schieten dierenactivisten... met hun strijd voor de vrijheid van Orca Morgan hun doel voorbij. Want dat is wat die coalitie wil. Die willen dat Morgan weer teruggezet wordt in ja. de natuur. En dat, dat verstaan ze dan kennelijk onder vrijheid. Maar die vrijheid, dat is nogal antropomorf gedacht om te denken... Menselijk gedacht? Ja, om te denken dat uh, vrijheid in het geval van een orka... ook uh, de onbeperkte ruimte betekent. Want orka's die zijn heel erg afhankelijk van uh, voor hun functioneren van hun familie. En uh, zonder hun familie of zonder hun groep kunnen ze absoluut niet overleven. Dus er... als je morgen nu uitzet... dan ja. vindt hij niet zijn familie terug, zeg nee. jij? Nee, maar... nee want die, die, dat is net zoiets als een, een kleuter in het bos zetten... en maar hopen dat hij dan uh, zijn ouders terugvindt. Dat is een uh... soort reuzendolfijn, toch? Ja, het is een enorme beest. Ja, dus je zegt kan negen meter lang worden. Ja. Ja, en en ja, hij is dus heel erg afhankelijk van zijn familie. Maar bovendien is dus ook nog in dit geval is een, is dit een hele jonge orka. Hij is nog maar drie jaar. En uh, eigenlijk blijkt dat orka's pas vanaf een jaar of vijftien... Uh, zelfstandig kunnen functioneren. Oh. En Bovendien is het ook nog eens een heel proces voor orka's om te leren... Uh, jagen en aan hun voedsel te komen. Dat is ook niet zomaar iets wat je 1, 2, 3 weet als orka. Um, dus uh, daarvoor heeft hij ook zijn familie uh, nodig die hem dat gaat leren. Ja. En ja, aangezien die familie onvindbaar is gebleken tot nu toe... is het eigenlijk vrijwel onmogelijk om hem terug te zetten. Ze kunnen hem natuurlijk wel terugzetten, maar ja, dan is, dan is het gewoon een vorm van moord. Zullen we eens even dus... gaan voorleggen aan Wietse van der Werf? Hij is de woordvoerder van de orka-coalitie. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, Fleur Jurgens betoogt, meneer Van der Werf, dat het niet zo'n heel goed plan is wat u heeft om morgen weer uh, vrij de zee in te zetten. Ja, nou, ik ben het helemaal met haar eens dat uh, er geen sprake zou mogen zijn van morgen zomaar terug in zee zetten. Dat, is, dat, dat zou inderdaad haar dood betekenen. Ja. Het punt uh, waar het eigenlijk om gaat is wat zijn de mogelijkheden en waar zijn de kansen. En in die gaat het erom van, uh, de Algenheim heeft tot nu toe echt geargumenteerd dat haar familiegroep niet gevonden is. En dat ze daarom overgeplaatst moeten worden naar een andere plek in gevangenschap om bij soortgenoten te zijn. Dat gaat in die zin voorbij aan het feit dat haar dat er constant onderzoek gedaan naar de Noorse populatie van Orca's waar ze bij hoort. Dat betekent dat er best een, een aannemelijke kans is dat met meer onderzoek haar familiegroep alsnog gevonden wordt, misschien volgend jaar of het jaar erop. Uh, en het tweede is, um, ja, er wordt wel gezegd van ja, uh, je moet haar misschien niet uitzetten, want het, dan, dan zou ze sterven, maar. Uh, in de afgelopen 30 jaar zijn in gevangenschap meer dan 150 orka's gestorven. En dan hebben we het over dieren die bevrouwtjes leven uh, ja. over de 50 mannetjes. Die zijn zoals bekend te leven 100 jaar. In de gevangenschap ja. houden die dieren gemiddeld rond de okay. 15 jaar. Twee ja. argumenten, Fleur, hoor ik. Mm -hmm. er, er moet gewoon wat beter gezocht worden naar die familie. Ja, en de nou, geva ja, gevangenschap lijkt dus mij, is niet goed voor dat die Het lijkt wezen. mij ook, maar zolang uh, die familie niet gevonden is... lijkt het me goed dat ze in ieder geval overgeplaatst wordt... naar een grotere zee-aquarium met eventueel soortgenoten. Waardoor ze in ieder geval nog enigszins uh, sociaal uh, bevredigd zal, zal blijven. Pieter van der Werf, uh, is dat een goed idee om in afwachting van het vinden van die familie... Uh, uh, haar dan toch maar te plaatsen op een plek waar ze wat meer mogelijkheden heeft? Ja, wat, dat is wat uh -huh. wij argumenteren. Dat is precies wat wij zeggen. Ja. Naar Niels Jans in de Oosterschelde, daar is een grote plek waar ze heen zou kunnen... in afwachting tot mogelijke uitzetting. Kijk, het punt is, als het echt niet mogelijk zou blijken om haar niet uit te zetten... als dat echt duidelijk is, als de wetenschap het daarover eens is dan is het wetenschappelijk het over eens. Maar op dit moment zijn er heel veel onafhankelijke wetenschappers, veel meer dan het over van die zeggen, er zijn mogelijkheden om uit te zoeken, dat moet verder onderzocht worden. En wij zeggen alleen, op dit moment, voordat ze nu wordt doorgeplaatst, want ze hebben het over haar overbrengen naar Amerika, naar SeaWorld, voordat het gebeurt, want daar komt ze echt niet meer uit, Wordt het gebeurd, moet moeten hmm. gewoon meer die... Maar waarom is dat, dat nou eigenlijk zo aangeven. erg? Waarom is het zo Sorry? erg dat uh, deze orka misschien in haar, ja, haar leven lang in zeeaquaria zal doorbrengen? Want waarom nee. vinden jullie. Kijk, een, een orka heeft dan in ieder geval te eten. Uh, ze wordt voldoende begeleid en uh, er is voldoende afleiding. Uh, um, en bovendien zal ze een ambassadeur kunnen zijn van haar soort. Uh, kijk. Eigenlijk lijkt het mij veel zinvoller als jullie als organisatie opkomen voor de, de wilde orka in het algemeen. Die op dit wat moment bedreigd wordt we, door overbevissing, ja, ja, ja, uh, wat door wat, wat, vervuiling. Even, Dat zijn, even naar Wietse van de Werven. Wat we, wat we als individuele organisaties ook allemaal doen. Want de meeste organisaties binnen onze coalitie zijn geen dierenorganisaties of dierenrechtenorganisaties. We zijn voor een groot deel natuurbeschermingsorganisaties. Het punt wat ik graag wil maken is... Uh, op dit moment is het zo dat uh, heel veel dieren in gevangenschap, heel veel dolfijnen en orka's sterven. Onnatuurlijke dood op hele vroege leeftijd. Orka's, mm -hmm. dolfijnen, uh, walvisachtige zijn dieren die met sonar communiceren. Ja, dat geloof ik. En maar, die, leren worden letterlijk, die leren worden letterlijk gek op het moment dat ze in kleine afgesloten ruimtes ja. zitten. Okay, er ja. zijn ontzettend veel ongelukken. Orka's ja. die trainers doodbijten, orka's die elkaar doodbijten. Er zijn heel veel problemen. Ja, Van de de weer, even, er, even, ik ben het met even, u eens dat het inderdaad een, een, een, een, op een bepaalde manier iets, een tragisch lot is. Hè, wat uh, deze orka beschoren is. Maar. Uh, uh, dat lot is er nou eenmaal. Kijk, die, die, vi die vis, moet ik zeggen, moet zeggen zoogdier... Dat, die is aangespoeld, uh, uh, die is opgevangen... en je kunt nu moeilijk zeggen, nou, uh, laat me gaan. Uh, je, zolang er geen alternatief is, is dit, is dit wat, het enige mogelijke. Maar en, dat uh, wel. En maar kijk, meneer, het, het is het... namelijk ook zo, wat ik nog wilde inbrengen... Um, de, de uh, orka's die... In gevangenschap zijn en tijdelijk in gevangenschap zijn geweest. En zeker de orka's die dat op jonge leeftijd zijn geweest. Die zijn eigenlijk bijna nooit met succes teruggezet in zee. Kijk, u vergeet volgens mij voortdurend dat dit dus gewoon een heel jong dier is. Oké, okay, even meneer Van der Werf. De vraag van Fleur Jurgens is eigenlijk even kort: uh, waarom maakt u zich nou zo zet u zich nou zo in voor deze orka? Terwijl er zoveel andere uh, orka's in uh, die nog in vrijheid leven zijn, die ook uw steun heel hard nodig hebben, gaat u zich daar nou eens mee uh, mee? Ja, maar daar zijn we voortdurend mee bezig. Ik werk voor een organisatie die uh, zich ook inzet voor het beschermen van wilde dolfijnen. Kijk, het punt is. Dit, Doet is allebei, zegt zee, dit is een dier dat uit zee is gehaald. Nou, uh, dit, dit, dit, dit, dit dier was dit is, gewoon doodgegaan. En, en is, is gewoon een tegen dier, een bootje weer aangeswommen. Dit is een dier wat is opgevangen. Ja. op dit moment zegt de wetenschap... Zegt, er zijn heel veel wetenschappers samengekomen in een onafhankelijke groep... die hebben een uitzending van gegeven, die zeggen dat er mogelijkheden zijn. Oké. Okay. Ik U, denk dat het ministerie... Ik wil één punt maken. Ik denk heel dat snel. het ministerie... moet goed geïnformeerd een besluit kunnen hebben. Dat betekent dat niet alleen het of naar inbord moet worden... maar ook nee. onafhankelijke wetenschappers... die ervaring hebben met het uitzenden ja. van dit gebied. Fleur Jurgens, er ja. dat moet dat meer, er moet meer onderzoek komen. Ja, meer onderzoek. Nou, oké, okay, daar kan ik het mee eens zijn. Maar ik, ik denk toch dat... Uh, ja, helaas in dit geval, de natuur is niet maakbaar. En uh, de mens heeft tot op zekere hoogte mogelijkheden om, om dit geval te beheersen. Okay. Maar ik denk niet dat het een, een, een totaal voor iedere voor alle partijen bevredigende oplossing dat die erin zal zitten. Nee, is helder. Dankjewel, ja. Wietse van der Werf en Fleur Jorgens. En we hadden het over Orca Morgan. Dit is de dag zit erop voor vandaag. Ik verwijs nog even naar onze website, dit is de dag.nu... als u iets wilt teruglezen of terugluisteren. Zometeen Villa VPRO met Geen Jochems, Geen Goedemiddag. Ja, Goedemiddag om tien van vier, eh, aandacht voor Margiel de Graaf. Je weet wel, de lijsttrekker ja. Eerste Kamer PVV. En nu gaat het over zijn periode als fractievoorzitter van de PVV in Den Haag... en wat hij allemaal beloofd heeft. En na vieren in het juridisch panel Schuld en Boete gaat het over de vraag... Of de rechter steeds vaker buitenspel wordt gezet door het beleid van dit kab kabinet Maar nu eerst nieuws met Onno Duivené de Wit. Radio 1. Het NOS-journaal. De winnaar Alberto Contador is door de Spaanse Wielerbond vrijgesproken van doping, melden Spaanse media. Bij de renner die voorlopig was geschorst. werd tijdens de afgelopen Tour de France een kleine hoeveelheid klembuterol in zijn bloed gevonden. Volgens Contador was het verboden middel daar terechtgekomen door het eten van een vervuild stuk vlees. En ook de Spaanse Wielerbond denkt nu dat er geen opzet in het spel was. Het negatieve reisadvies voor Egypte is iets versoepeld. Reizen naar Egyptische badplaatsen zoals Urgada worden niet langer ontraden. Niet-essentiële reizen naar andere plaatsen nog wel. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is het in Egypte met het aftreden van president Mubarak iets rustiger geworden. En in Noord-Holland heeft SP-statenlid de Pachter zich meteen na zijn installatie afgesplitst van de SP om door te gaan als eenmansfractie. De Pachter was gevraagd om een statenlid te vervangen dat naar een andere provincie was verhuisd. Waarom hij geen deel wil uitmaken van de SP-fractie is niet duidelijk. En dat is nieuws op dit moment anwb De A10 ring west naar Zaanstad. Daar staat voor de Koentunnel 4 kilometer file. En op de A13 Rotterdam-Den Haag tussen Delft-Zuid en Knoopend-Ippenburg... ook 4 kilometer na een aanhouding. De rechterrijstrook is daar nog een half uur afgesloten. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Moeten Turken uh, met een verblijfsvergunning hier in Nederland nu wel of niet inburgeren. Daar is enige onduidelijkheid over en daar praten wij straks over. Na vier uur hebben we ons panel Schuld en Boete... over alles wat met criminaliteit en rechtshandhaving te maken heeft. En we hebben ook een mini-portretje, een kleine impressie van het werk... wat de kersverse nieuwe lijsttrekker voor de Eerste Kamer van de PVV... Magiel de Graaf tot nu toe gepresteerd heeft... als fractieleider in de gemeenteraad in Den Haag. Maar nu eerst, zoals gezegd. Turken hoeven hier in Nederland niet verplicht in te burgeren. In Nederland geldt sinds 2007 de wet inburgering... met daarin een verplicht inburgeringsexamen... voor immigranten met een verblijfsvergunning. Maar Turken vallen hier niet onder... vanwege het zogeheten associatieverdrag tussen de EU en Turkije. Tenminste, dat besliste... Ja, dat beslisten de, besliste de rechtbanken van Rotterdam en uh, Roermond Zorgens. vorig jaar. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken en die gemeentes... Uh, die we zo pas noemden, He? die zijn het daar niet mee eens. En die gingen naar de rechter in beroep. En vanmorgen diende de zaak. Aan de telefoon, advocaat Keuze. Meneer Keuze, u staat twee Turkse cliënten bij... die zich verzetten tegen die verplichte inburgering... en die van de Rotterdamse rechtbank gelijk hebben gekregen. Dat klopt, ja. Goedemiddag, trouwens. Goedemiddag. Hallo. En verder praten we mee Songul Mut. Moet Luer PVDA-fractievoorzitter in Zaanstad. En Farid Azarkan van het Samenwerkingsverband Marokkanen-Nederland. Een hele goede middag. He hele goede dag. Meneer Keuze, hoe ging het vanmorgen? Uh, de zitting ging uitstekend. Uh, beide partijen, dus zowel uh, de landsadvocaat uh, als cliënt, inderdaad Binnenlandse Zaken en de gemeente. En uh, wij uh, hebben nogmaals onze standpunten uiteengezet bij de Centrale Raad van Beroep. Ja, en wat zag u aan de lichaamstaal van de rechter? Nou, aan de lichaamstaal eerlijk gezegd niet veel, maar meer aan de vragen die werden gesteld aan uh, beide uh, advocaten, uh, van beide partijen. En uh, zoals het er nu naar uitziet, uh, zal denk ik uh, de zaak worden voorgelegd aan de hoogste rechtscollege in de Europese Unie verbanden, dat is het Hof van Justitie. Maar... Ik loop misschien veel te ver vooruit, maar zo zag het er wel een beetje uit. Ik hoop het eerlijk gezegd van niet, maar wellicht dat het inderdaad aan de orde zal zijn. Waarom niet? Want er wordt het tenminste echt principieel uitgevochten tot het laatste niveau. Ja, maar het hoogste niveau in Nederland is de Centrale Raad van Beroep. En naar onze overtuiging, en naar mijn stellige overtuiging ook, uh, zijn er helemaal geen pretentieële vragen nodig. Omdat het Hof van Justitie reeds in eerdere uh, arresten heeft uitgemaakt in hoeverre... De associatie overeenkomst doorwerken, de Nederlandse wet en regelgeving. Is het niet gewoon zo dat dat associatieverdrag sowieso boven de Nederlandse wet gaat? Absoluut, ja. ja. En het Hof van Justitie die heeft eerder al uitgemaakt uh, dat artikel 9, dat is het non-discriminatiebeginsel waar wij ons op roepen. Want even vooropgesteld, uh, wat u net uh, in het begin van het programma zei, inderdaad het gaat om de verplichting. Ja. Uh, ik ken ook heel veel mensen, Turkse mensen en ook Marokkaanse mensen, in ieder geval vreemdelingen... die dan dus zelf al heel graag al willen gaan inburgeren. Het gaat ons puur en alleen inderdaad om de principiële vraag van... luisteren, uh, is die verplichting ook bij Turkse mensen uh, van toepassing? Mevrouw Mutluer, wilde ik even heen. PvdA-fractievoorzitter in Zaanstad, wat vindt u van deze hele zaak? Um, nou, ik vind het terecht dat het naar de rechter is gegaan. Laat ik, da uh, la laat ik daarmee beginnen. Wij hebben vorig jaar als, uh, als partij daar vragen over gesteld uh, aan onze eigen college in Zaanstad. Wat betekent dat voor de Turkse uh, immigranten die in Zaanstad wonen? En dat zijn er een heleboel. Met een verblijfsvergunning als zij een beroep doen uh, op de uitspraak van de, uh, van de rechter in uh, Rotterdam. En uh, de reden waarom wij die vraag stelden was omdat wij ons... Uh, ook al ben ik het uh, met meneer Kussé eens. Uh, hier wordt een, uh, het nondiscriminatiebeginsel geschonden. maak me er wel uh, enigszins zorgen over de toekomst uh, van deze uh, Turkse immigranten. Want laten we eerlijk zijn. De taal blijft en is belangrijk voor verdere participatie binnen de samenleving. Dus u zegt verplicht in burger, Je zou het niet verplicht moeten stellen. Maar aan de andere kant, het is wel verdomd belangrijk dat er ingeburgerd wordt. En dan onze vraag ging daarom. van: Hoe gaat u, mocht uh, deze uitspraak uh, uh, uh, nou ja, rechtsgeldig zijn uitgevoerd moeten worden. Hoe gaat u dan stimuleren dat uh, ook Turkse onderdanen, Turkse immigranten met een verblijfsvergunning toch, uh, uh, toch die taal leren? Maar ja, goed, dit is een uh, veel breder probleem. Uh, ik denk, uh, ben zelf juriste en ik ben het met meneer Kussen eens. Ik denk dat dit ook bij het Hof te, uh, terechtkomt uh, als uh, prejudiciële vragen. En omdat uh, toen met de lezistarieven uh, die onevenredig uh, uh, hoog zijn voor Turkse onderdanen, daar een beslissing is gevallen... en is besloten dat dat niet mag... en dat dat in strijd is met het associatieverdrag... denk ik dat in die lijn uh, ook een dergelijke uitspraak komt. En dan moeten we met elkaar gaan nadenken van... en nu? Um... Ik wil u heel even onderbreken, want het, het wordt zo technisch... en misschien moet dit even... ineens valt het woord legers... en de hele mensen hebben geen idee meer waar u het over heeft. Uh, meneer Azarkan... Van het, het zou... samenwerkingsverband Marokkaan en Nederland? Zou u dat uit kunnen leggen? Wat is er, wat, waar komen ineens die, die legers om de hoek kijken? We praten over de periode 2003-2004. Mevrouw Verdonk was toen aan de macht en die, uh, als minister... en die wilde heel graag dat er minder mensen deze kant op kwamen. En om dat te doen, uh, onder het mom van mensen moeten hier succesvol integreren... Ja. heeft zij een aantal zaken verzwaard. Het eerste wat ze daar gedaan heeft is leesjes verhoogd. Die gingen van circa 60 euro naar een paar honderd euro. En dat betekent dat mensen hier dus elk jaar hun uh, verblijfsgunning moeten verlengen... met een gezin, die zijn dan ineens een paar honderd euro kwijt. En zeker als je meerjarige kinderen hebt, dan, uh, dan gaat het hard oplopen. En daarvan heeft toen uh, het, onder andere het uh, inspraakorgaan uh, Turken... samen met het Marokkaanse Nederlanders gezegd... daar gaan wij tegen procederen. En dat, uh, dat doen we nu al uh, zeven jaar. En het, het ziet er nu naar uit inderdaad dat voor de Turkse Nederlanders het zo is... dat die leesjes niet mogen worden doorbrekend tegen de prijs die Verdonk toen bedacht heeft. Nee, en dat je... komt omdat ze ook een beroep doen op het associatieverdrag... Daarin is namelijk gesteld dat je, de dat je de Turkse Nederlanders hier niet anders moet behandelen. op sommige aspecten dan de Turkse Nederlanders. Eh, dan gewoon autochtonen. Dus om die reden moeten die hetzelfde behandeld worden. Dus hetzelfde tarief. Ja, de, meneer Keuze, dus, uh, de, de advocaat van de twee Turken. die tegen die verplichting, uh, verplichte inburgering zich verzet hebben. Uh, de bedragen, voor zover wij weten, zijn precies dit. Voor Marokkanen is dat 600 euro per persoon. En voor Turken nu dus 50. Vind je dat ook niet enigszins discriminerend? Eh, absoluut. En juist eh, daarom, eh, meneer Adderkand heeft dat inderdaad net heel erg juist eh, geformuleerd. En juist daarom eh, zijn wij, eh, hebben wij nu ook eh, drie eh, Marokkaanse cliënten, eh, waarvoor wij inderdaad die principiële rechtsvraag weer gaan voorleggen. Uh, en dan niet zomaar, nee, er is namelijk niet een associatieverdrag, maar een samenwerkingsovereenkomst met Marokko, met de Maghreb-landen... Waaraan, uh, waaraan Nederland zich ook aan heeft gecommitteerd. En ook in dat samenwerkingsovereenkomst is namelijk ook een nondiscriminatiebeginsel opgenomen. Dat is uh, kennelijk de uh, overheid nog niet opgevallen. Nou, ons wel. En juist in dat licht... Uh, proberen wij dus ook voor deze Marokkaanse families het zo ver te krijgen... dat zij dus ook niet die onevenredig, nou eerlijk gezegd zelfs asociaal hoge leesjes hoeven te betalen. Hmm. Wat mij uh, opvalt, meneer Azarkan, dat is, um, we hebben al geconstateerd, het gaat om Europese rechtgeving. gaat altijd boven binnenlandse recht, uh, wetgeving. Waarom moet dit allemaal zo lang duren? Het is toch een cut-and-dried uh, uh, verhaal eigenlijk? Nou nee, kijk, de, de overheid uh, kiest ervoor om dat traject in te zetten. Ze weten dondersgoed dat dat geen stand houdt uh, op basis van uh, onder andere EVRM. Europees voor de richting van de mensen. Ja. Alleen, ja, de, ook de overheid redeneert, ja, dan zult u zelf moeten gaan procederen. En dat duurt gewoon zeven jaar. En het is zelfs uh, zo erg dat de Turkse Nederlanders die een bezwaar hebben aangetekend... tegen de hoogte van de leges. Die krijgen als nu nog, die krijgen alsnog nu het lage tarief, maar de mensen die dat niet gedaan hebben... die krijgen daar niks voor terug. Maar er is helemaal geen sprake van een gelijkheidsbeginsel. Het is overal een beetje een rommeltje, lijkt het wel. Nou, nee, kijk, de, de mensen worden natuurlijk anders behandeld... als er andere verdragen zijn. En dat geldt namelijk ook uh, voor... kijk, mensen die uit Zuid-Korea hier naartoe komen en uit Japan... daar heeft Nederland ook afspraken mee in het kader van economische belangen. En die hoeven helemaal niet te voldoen aan inburgering. Um, ja. En dat heeft niet zoveel te maken met het feit dat ze hier sneller inburgeren... als iemand uit Turkije of Marokko. Maar dat heeft ermee te maken dat we daar uh, nou ja, uh, heel veel geld aan verdienen... of dat we daar andere belangen hebben. Ja. En dan kiest de overheid ervoor om daar andere afspraken te maken. Dat is heel vervelend. Dus dat is voor Marokkaans en Nederlanders lastig uit te leggen. Waarom betalen wij meer hmm. dan, dan anderen? Uh, maar zo zit de wereld uh, jammer genoeg wel in elkaar. Dat betekent dat je dus van je recht gebruik moet maken... moet procederen totdat je een keer gelijk krijgt. En uh, zo af en toe wordt er een succesje geboekt. Even nog voordat we naar een mogelijke oplossing gaan. Uh, er is nog iets vreemds. Of ik heb het hele, totaal verkeerd uh, gelezen. Meneer Azarkan... En mevrouw Moutluwer, die wil ik trouwens ook eigenlijk als eerste een antwoord daarop hebben. Er is afgesproken, heeft de rechter ook beslist, dat er geen maatregelen mogen worden genomen die het Turken lastig maken om hem aan een baan te komen. En dat zou een verplichte inburgingscursus doen. En toen dacht ik: pardon, een inburgingscursus die ervoor bedoeld is dat mensen soepel meedraaien in deze maatschappij en dus aan een baan kunnen komen, zou een belemmering zijn om aan een baan te komen. Op het moment dat je de inburgeringsexamen niet haalt, belet dat jou wel uh, om een uh, baan te krijgen. Omdat uh, bij de meeste uh, uh, nou ja, bedrijven wel een bepaald niveau uh, wordt gevraagd. En dat niveau haal je als je zo'n uh, inburgeringsexamen hebt gedaan. En ik, ik, uh, ik denk dat dat de reden is geweest waarom de rechter heeft bepaald dat dat... Uh, ja, dat deze nieuwe maatregel de positie van de Turkse werknemers op de arbeidsmarkt uh, belemmerd. Ja, meneer Azarko... Nee, maar dan ga zo... je er toch vanuit dat ze het niet halen? Dat is toch heel gek? Je, je roept een examen in het leven en dan zeg je... Maar eigenlijk moeten we dat niet, maar niet doen, want stel je voor dat iemand het niet haalt. Maar als iemand het niet haalt, Tessel. dan heeft, is die dus niet goed ingeburgerd... en op grond daarvan krijgt hij dan geen baan. Meneer Azerkan, we zitten nu onder, onder elkaar te praten. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Nee, nee, maar kijk, er zijn natuurlijk wel uitzonderlijke gevallen te, te bedenken. Wat we, het, is, het is verkeerd te veronderstellen dat een heleboel mensen in Nederland... die hier nu naartoe komen, of die hier al een tijd zijn, dat die niet willen. Heel veel mensen willen heel graag en die zoeken uit zichzelf al een mogelijkheid... om die taal te leren. De ja. meeste zijn natuurlijk al van tevoren, hebben die zich goed georiënteerd... Um, en die zijn hier bezig om, om voor hunzelf en voor hun partner... Uh, in het geval van een gezinsvereniging of een gezinsvorming... om te kijken hoe je succesvol kunt integreren. Ja. Um, wat de overheid nu doet is een beetje meer naar het Deens-model... want er zijn natuurlijk allerlei verschillende Europese landen die er anders mee omgaan. Kijk, het Deens-model gaat net zoals het Nederlands-model tegenwoordig steeds uit van, van straffen. Ja. Hij gaat uit van het meest negatieve scenario. En dat betekent dat ze zeggen... als u niet slaagt, uh, dan komt u niet meer in aanmerking voor naturalisatie... Als u niet slaagt, komt u niet meer in aanmerking voor een verblijfsvergunning. En dan kun je dus in het ergste geval kun je dus gezinnen uit elkaar trekken... Eh, omdat de ene niet in slaagt eh, die, die, dat niveau te halen. Um, nou ja, Dat is hoe, hoe deze overheid u nu voor kiest. Dat willen ze heel graag. Dat zal waarschijnlijk niet haalbaar zijn op basis van Europese regels. Mm -hmm. En waar we het over hebben, is natuurlijk ook uitzonderingen. Het verhaal van die meneer die zei, ik kan 120% niet verdienen... Hm? Hè, dus 120% is het inkomenseis om een partner in naartoe te halen. En die meneer die zegt, ja, ik kan zo hard werken als ik wil, maar het, ik, het zit er gewoon niet in. En, en daarmee zou je dus dat recht van die persoon fundamenteel gaan schenden... door tegen hem te zeggen, ja, u moet dat halen. En als u het niet haalt, kunt u niet aan, kunt u niet, heeft u geen vrijheid van gezinshereniging. Ja, dat is natuurlijk wel fundamenteel. Dat gaat dus maar om een hele beperkte set mensen. En de vraag is... Uh, nou ja, moet je dat als overheid zover gaan dat je dus die rechten van mensen schendt. Ja. Ja, wij vinden van niet. Dat geldt dus voor een klein percentage, dat geldt niet voor de grote bulk, die er wel in slaagt om nee. te verdienen. En om die erin slaagt om uh, de taal heel snel te beheersen. Ja, mevrouw Moetweer. Zou je niet moeten streven naar één regelgeving, set regelgeving voor alle buitenlanders? Of zegt u nou, de verschillen tussen die groepen zijn zo groot, dat kan je niet doen? Nee, ik, ik, daar ben ik het absoluut mee eens. Volgens mij moeten wij uh, heel erg uh, gaan kijken naar een, een nieuwe, evenwichtige inburgeringsbeleid. Die is krom, die is scheef en die is op dit moment discriminerend. Als wij als Nederlanders het belangrijk vinden dat buitenlanders hier uh, zich goed aanpassen, dan begin, moet dat, uh, moeten we beginnen met de taal. En volgens mij moeten de, de regels hetzelfde zijn voor een Amerikaan, voor een Engelsman, voor een Pool of mm -hmm. een Bulgaar, uh, als voor een Turk en een Marokkaan. Uh, ja. uh, meneer Keuze zit daar niet stiekem iets anders achter. Namelijk dat aan een hoogopgeleide Aziat wij hier geld kunnen verdienen en veel hebben in dit land. En een, uh, en een meneer die een vrouw uh, van het platteland van Marokko haalt, dat kost alleen geld. Dat is een ja, heel speculatieve uh, vraag <laughs> natuurlijk. Uh, wellicht dat, dat uiteindelijk mevrouw Verdonk er toe aan heeft gezet uh, om die wet... Wijzigen of om die wetten er doorheen te drukken. Want destijds is hier door, uh, door vele deskundigen op gewezen: van, joh, luister nou, beste mevrouw, Verdonk, het is allemaal prima wat u wilt gaan doen, maar dit kan niet. Uh, toch heeft ze dat gedaan en ook nadrukkelijk erbij gezegd: van, Nou, dan moeten ze maar gaan procederen. Nou, bij deze. Uh -huh. uh, Wanneer is de uitspraak, meneer Keuze? Op 30 maart uh, aanstaande uh, zal, uh, zal de raad uitspraak doen. Oké, okay. en om nog even duidelijk te zijn: dat is een uitspraak over het verplichtende karakter. Hè? Want daar gaat het in eerste instantie ja, alleen inderdaad. maar om. Ja. ja. Goed, meneer Keuze, hartelijk bedankt. Mevrouw Omoudluwer en meneer Azarkan ook bedankt. bedankt. En, u en uw aandacht voor de korte documentaire's op Radio 1. Let goed op, elke seconde telt. Pst. Eén minuut. Ik stond in een boekhandel. En in een boek aan het bladeren. En op een gegeven moment valt mijn oog op een passage over een bergwind. De feun. Het is een wind die langzaam uit het hoge berg naar beneden kruipt... en het gemoed bij de mensen omhoog brengt. Ik pak een ander boek. En raar genoeg valt me oog op een passage over hoe een storm een schip gevangen houdt. De opvarenden bidden dat de wind zichzelf uitblaast. En in een ander boek lees ik heel toevallig hoe Aristoteles dacht dat de wind richting invloed heeft op de ongeboren vlucht. Op een gegeven moment voelde ik een wind, een briesje door mijn haren. Iets zit erop in de gang van de boekwinkel. Soms een grote ventilator die langzaam van links naar rechts draaide. Alsof hij een soort boekenwind door de ruimte blies. U wordt één minuut gemaakt door Prosper de Roos. En voor de complete serie 1 minuut, surft u naar onze website vpronl 1 /e minuut. Schuine streep naar voren, één minuut is dat. Daar kunt u zich ook abonneren op de 1 minuut podcast. Magiel de Graaf is de kersverse lijsttrekker van de PVV voor de Eerste Kamer. Dat weten we allemaal sinds dit weekend. Maar Magiel de Graaf is geen groentje in de politiek. Hij is namelijk al bijna een jaar fractievoorzitter van Wilders Partij... in de gemeenteraad van Den Haag. En hij kwam daar in één klap met acht zetels binnen... en kondigde toen luidruchtig aan dat vanaf nu alles anders zou gaan. Wat heeft de Graaf daar tot nu toe van waargemaakt? Verslaggever Ellen van den Berg volgt voor de VPRO de Haagse gemeenteraad al een jaar lang. Luister naar een kleine impressie van Magiel de Graafs woorden en daden. Te beginnen met een paar van zijn uitspraken van juli vorig jaar. Dus burgemeester, doe wat. Kom wat vaker van die golfbaan af en maak nu eens echt werk van de veiligheid in Den Haag. Zet u in voor meer toezichthouders, voor meer politie, voor meer cameratoezicht en voor het uitbreiden van Voorzitter. preventief fouilleren. Hier hebben de Hagenaars keihard recht op. Dit zijn tenentieuze opmerkingen, er slaapt nergens op. En ik vind dat u dit soort dingen niet in dit huis zo kunt zeggen. Heer, ik begrijp dat het een punt van orde is. De graaf, u, u werd een vraag gesteld. Vooral. En ik stel een wedervraag. Nee, mijn vraag is, uh, bent u bereid zich aan de morgens in dit huis te houden of niet? Uh, wij houden van een kwingslag en die voegen we graag toe. Als u die als uh, beledigend ervaart, dan uh, ja, misschien dat u dat plaatsvervangend beledigend uh, ervaart voor de burgemeester. Maar dan kan de heer Van Aartje zelf ook denk ik, genoeg antwoord op geven. Het lijkt ik vind maar... niet dat we elkaar zo moeten bejegenen in deze raad. Het lijkt me verstandig dat u het okay. betoog vervolgt. Dank u wel, voorzitter. PVV'er de Gaaf, na afloop van dat debat over zijn politieke doelstellingen. Uh, over één jaar moet er veranderd zijn dat uh, er veel meer stadswachten in de stad zijn... die ook uh, aanhoudingsbevoegdheid hebben of, of staande houdingsbevoegdheid hebben. Hoeveel veel... meer? Uh, wij pleiten voor 800 mensen. En wat nog meer? Uh, op het gebied van veiligheid uh, er moet er meer preventief uh, fouilleren in de stad uh, komen. En niet zoals nu bij het Hollandspoor Spoor dat, uh, dat het succesvol is... het preventief fouilleren en dat de burgemeester het afschaft. Dat vinden we echt belachelijk, want het is succesvol, dus gaan we stoppen. Nee, als iets succesvol is, ga je ermee door. Never change a winning team. En dat moet over de stad in gevaarlijke gebieden uh, uh, veel meer worden uitgebreid. En cameratoezicht is ook nog een punt dat we erg graag willen uitbreiden. Bijvoorbeeld op de Scheveningense boulevard. Over veiligheid laat de Graaf inmiddels, bijna een jaar later... De woordvoering liever over aan PVV-raadslid Arnoud van Doorn. Veel meer stadswachten zouden er binnen een jaar zijn. Ongeveer 800. Hoe staat het ervoor? Nou, daar staat het nog lang niet goed genoeg voor. Sterker nog, de gemeente doet helemaal niets uh, op dit gebied. Hoeveel meer hebben we er nu, vanaf maart vorig jaar gerekend? Volgens mij geen één. Als ik, uh, het, als ik het goed heb. En meer preventief fouilleren was toen ook het uh, onderwerp? Is ja. dat aan de orde? Nee, ook daar uh, uh, weigert de burgemeester uh, gehoor aan te geven. Verschilt zich achter allerlei uh, regelgeving, uh, juridische belemmeringen, beperkingen. Geldt dit ook voor het onderwerp meer camera toezicht? Was ook een speerpunt? Ja, dat is hetzelfde verhaal. En hoe staat het ervoor met de andere actiepunten van de PVV? Wat is daarvan terechtgekomen volgens de gaaf? Alle islamitische scholen moeten sluiten in Den Haag. Nou, we hebben nog steeds islamitische scholen, dus daar, daarover verschillen we van, uh, van inzicht met betrek of, uh, ten opzichte van het college. Dus dat hebben we nog niet voor elkaar gekregen. Verbieden hoofddoekjes in publieke functies? Waar ja. zijn jullie daarmee? Nou, daar zijn we nog niet zo ver mee inderdaad, want uh, dat was een uh, onderhandelingspunt uh, tijdens de, co uh, de coalitieonderhandelingen hier in Den Haag. En uh, daar hebben we geen gelijk op gekregen. Het was een heel moeilijk punt om het uit te onderhandelen. En uh, ja, daar zijn we inderdaad nog niet veel mee opgeschoten, maar dat zijn punten ook... Uh, waar andere partijen niet zo, uh, laat ik het netjes zeggen, niet zo happig op zijn. Nog een paar andere zaken. Het oudere loket in ieder stadsdeel. Hoe ver staat het daarmee met het voor elkaar krijgen daarvan? Uh, er zijn wel bewegingen in die richting om op de stadsdeelkantoren dat allemaal wat uh, beter te gaan regelen. Maar hoe het er precies mee staat weet ik niet. Halveren van parkeertarieven? Nou, dat is nog zeker niet gebeurd. Het uh, betaald parkeren dijt alleen maar verder uit in Den Haag. Nu wordt er alweer gesproken over Scheveningen in het havenkwartier. Uh, ja, grove schande. De PVV heeft in de Haagse gemeenteraad sinds haar aantreden tegen de 100 moties ingediend. Waarvan er slechts één is aangenomen. Die over de bevordering van schooltuineducatie. De rest is verworpen. Nee, Er zijn nog niet meer moties aangenomen. Uh, wat dat betreft is het toch weer opboksen tegen die meerderheid in de raad. En uh, zonder daarbij Calimero te spelen. Het is ook gewoon politiek. We komen met veel scherpe moties. Uh, alleen ja, die vinden de collegepartijen toch te ver buiten hun eigen beleid uh, langsgaan. Ja, en worden ze dus inderdaad iedere keer niet aangenomen. Wat, wat heel erg jammer is, want het zijn hele goede en scherpe moties iedere keer. Maar de Graaf, de nieuwe voorzitter, uh, um, lijsttrekker moet ik lijsttrekker. zeggen. Ja, voor de PVV BVD, Eerste, Kamer, ja. Eerste Kamer. En uh, hij is fractievoorzitter in Den Haag al bijna een jaar. En hij is heel realistisch inmiddels. Zonder Calimero te willen spelen zegt hij, ach het is politiek en niet alles lukt. Soms lukt nooit iets, dat kan natuurlijk ook. <laughs> dat was uh, Ellen van den Berg die voor de VPRO een jaar lang het wel en wee van de Haagse gemeentepolitiek volgt. Muziek, een muziek van Eefje de Visser, en die kennen we toch? Ja, dat is een goede bekende voor de villa. Hij heeft hier twee keer live opgetreden. En hij ja. heeft nu een CD uit de. Repachtig, hè? Ja. ja. het is Valentijnsdag en daarom luisteren we naar het nummer Hartslag van haar debuutalbum De Koek. ik voel mijn hartslag met jou tegen me aan. Het is niet te weerstaan. Je neemt mijn jas aan en slingert mijn glas in en houdt mijn hand vast. En ondertussen voel ik je als waar arme kussen. Ik hou mijn ogen dicht. Adem in en dan bedenk ik me, dan bedenk ik me dat ik al veel te lang wakker ligt. Buiten is het al lang licht. Ik slaap al. Think I think I'll feel too long, long. Alsof net, net alsof ik sla, alsof net, net alsof ik wakker ben, alsof net, net alsof ik doe alsof net. de visser met hartslag. En morgenavond speelt ze live op 3FM in 3 voor 12 radio. En dat is even voor 12 uur. Zo is dat. Uh, Zometeen na het nieuws van 4 uur in Villa VPRO... ons panel Schuld en Boete. Twee leden van het panel zitten hier al bij ons in de studio. Dat is uh, Willem Anker, advocaat, hartelijk welkom. Ja. En Art van der Steur, hij is VVD, Tweede Kamerlid, uh, ook advocaat... maar op dit moment wegens VVD. de Kamerlidmaatschap niet meer praktiserend. Er is vanavond in Den Haag, meen ik, een debat over de crisis in de rechtsstaat. Op zich niet zo origineel, want die crisis is er blijkbaar volgens velen. Met als kernvraag of het oordeel van de rechters aan gezag verliest. En ik zie dat u, meneer Van der Steur, daar ook bent. Bent u spreker of gaat u alleen maar oren te luisteren leggen... en onmiddellijk het hele Haagse beleid veranderen? Nee, ik ben, oh, ik ben daar spreker. En, uh, het is overigens in Amsterdam, in de Rode Hoed. Oh, dat geeft ik niet. Vanavond om, uh, om acht uur, maar <laughs> ik ben daar spreker. En ik zal, uh, ik zal uh, ja, het debat graag aangaan over de rechtsstaat. Mm -hmm. Want u ziet het, de, de, het, het niet zo? Ik zie het wel. Ik heb ook op een aantal punten al mijn echt mijn zorgen geuit... over uh, met name het aanzien van de rechtelijke macht. Mm -hmm. Uh, omdat je inderdaad kunt zien door een aantal incidenten dat uh, dat, dat uh, tanende is. En ik vind dat uh, vind ik een verkeerde ontwikkeling. Omdat ja. het voor onze samenleving heel belangrijk is. Maar het grappige is natuurlijk, u zegt door een aantal incidenten... die u dan waarschijnlijk legt bij de rechterlijke macht de zittende of staande magistratuur, magistratuur zelf. En meneer Anker, u krijgt daar zo meteen een navier alle voor. Die uh, ziet juist ook heel veel uh, in het beleid wat ervoor zorgt... dat de rechter een beetje buitenspel wordt gezet. Maar goed, dat is een discussie die we zo meteen volop aangaan. Want we gaan hem eerst weer plaatsmaken voor reclameboodschappen en het nieuws. En daarna zijn we met meneer Anker en met meneer Van der Steur. En hopelijk met Richard Korver, ook advocaat, bij u terug. Tot zo. Het laatste nieuws. De boodschap van het leger is duidelijk: Jullie moeten naar huis, alle ins en outs.